Bijna twee derde van de studenten heeft last van prestatiedruk. Daardoor hebben ze een veel grotere kans op bijvoorbeeld een burn-out... dan andere mensen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Onderwijsorganisaties en psychologen hebben een actieplan bedacht... om burn-outs onder studenten te bestrijden. In het plan staat onder meer dat het onderwijs ook gericht moet zijn... op het welzijn van studenten. Verder moet de begeleiding vooral aan het begin van een studie beter...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 Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of op Instagram... moet zijn account laten verifiëren. Dan kan iedereen de identiteit en de locatie van de afzender zien. Het mooiste bankbiljet komt uit Zwitserland. Dat heeft de Internationale Bankbiljettenvereniging bekendgemaakt... na het bekijken van 170 biljetten die vorig jaar wereldwijd zijn uitgekomen. Het Zwitserse tientje is dus het mooist. Het biljet is verticaal en de hoofdkleur is geel. Er staan handen op van een dirigent een wereldbol met tijdzones en de binnenkant van een Zwitsers uurwerk. Het weer, het wordt een mooie dag, vrij zonnig... met een middagtemperatuur tussen de 17 en 21 graden. Morgen een graadje erbij en ook maandag plaatselijk nog 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check anycoindirect.eu... De nieuwe M-Line-matrassen zorgen voor een comfortabele nachtrust... door een betere drukverdeling, ondersteuning en ventilatie. M-Line. Sleep well, move better. Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies. Anycoindirect.eu Koop nu een M-Line slow-motion matras en ontvang tot 400 euro korting. Design, kunst, archeologie, oorlog, verzet, wetenschap, natuur, techniek. Ontdek ons echte goud.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 En Mieke van der Wijn. Bijna vier minuten over negen. We maken een clean start. U kunt ons horen. Daar zijn wij blij mee. We gaan praten met Kees Boma. Goedemorgen. Wat gaan we niet bespreken, Kees? Nou, ik ga het deze week niet hebben over de voorpagina van de Telegraaf. Want? Uh, want die hebben weer, zoals bijna op elke zaterdag, een nieuwtje over Geert Wilders. Die wil namelijk het kiesrecht afschaffen oh. voor wie een dubbele nationaliteit heeft. Hey. En dat is uh, uh, apart nieuws. Uh, vooral ook omdat, als het al zou lukken, daar een grondwetswijziging voor nodig is. Dus uh, ik denk dat uh, zelfs ver na de de leeftijd van Geert Wilders dat uh, echt uh, gerealiseerd zou kunnen worden. Maar maar zou is eigenlijk als en als is eigenlijk uh, niet. Mm. Lijkt me geruststellend dat. Hè. Dus ik ga het over D66 hebben, die regeren uh, graag wilde, maar volgens mij helemaal niet leuk vindt. Een beetje lastig. Oké, okay, dat gaan we dus zo meteen om half tien. De ambassadeur van de vuilnisbakkenhond. En dat is dierenarts Steef Zomers. Die heeft daar zo zijn hele eigen gedachte over. Dat gezeur met al die rashonden, nou, dat kan beter. En verouderingswetenschappen. Peter de Keizer zoekt menselijke proefkonijnen... voor medische experimenten die veroudering tegengaan. Meld u zich vooral aan. Maar nu eerst. Dus, Kees Boman, politiek. Het kabinet is krap een half jaar aan de slag. De coalitiepartijen, CDA, VVD en ChristenUnie gaan goed. Ze weten wat hun achterban wil... en ze weten hervormingen goed aan hen te verkopen. Maar ja, Kees zei het al, die vierde partij D66... lijkt in zwaar weer te zitten.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 Kees, waarom wilde je dit laten horen? Ja, Omdat dit Bart Nijman is. En dat is uh, iemand van de website Geen Stijl. Voor wie dat niet kent, daar staat altijd uh, bovenaan op de site... Uh, dat zij uh, vooral tendentieus willen zijn, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. En zij uh, zijn opeens uh, op democratische trektocht. Uh, namelijk dat zij het ontzettend belangrijk vinden... zo hoorde ik Bart Nijman uh, van de week al zeggen... dat uh, de burger een zegje moet hebben... Over de donorwet. Die is uh, met hakken over de sloot. Uh, naar een hele jarenlange procedure door Pia Dijkstra van D66. hè? Ja, het is een hele lange discussie geweest. Met deskundigen en experts en uh, wat al niet. Met twee stemmen meerderheid in de Eerste Kamer er doorheen gesleept. Eindelijk is iets leuks voor uh, D66. En uh, die geen stijl, uh, die gaat via geen pijl, wat ook een website is, proberen mensen op te roepen. Daar een referendum over te gaan houden. Dat is bijna. He? Maar ik begrijp dat het erom zal spannen of er überhaupt nog een referendumwet is. Dat is inderdaad uh, het, het gro de grote vraag. En hier komt uh, zo meteen een hele grote politieke uh, spel uitleg uh, over. Maar het eerste is natuurlijk dat uh, iedereen van het referendum af wilde. En wat is er gisteren nou gebeurd? Op grond van het referendum over de wet inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een referendum wat uh, de premier helemaal niks vindt. Hè. Die noemt het een gruwel. Uh, dat hij eigenlijk zegt, nou ja goed, de mensen die zijn er toch heel kritisch over. willen wat anders, dus ja, dan gaan we er toch maar even naar kijken. Ik geloof dat we dat kunnen horen. Ja. Die moeten denken dat, we, uh, uh, dat hier iemand staat die tegen referenda is. Dat is Nederland verdeeld over, dat weet ik. Het 66 is voor. Maar alle de coalitiepartijen hebben gezegd wat we nu hebben... die vlees nog vis voor hem, van, van zo'n raadplegend referendum. Dat moet je niet doen. Ja, dit is toch niet zo chic, hè? Hij zei D66. Nee, het is eigenlijk, heel, het is eigenlijk een heel raar verhaal. D66 die komt uh, deze week uh, opnieuw in een hele lastige situatie, moet je voorstellen. Die wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daar was toen D66 niet in het kabinet was, tegen. En die was er vooral tegen omdat die wet uh, iets te ver graaft in het domein, domein van de burger, de privacy. En, uh, maar ja, goed, ze zijn er toch uh, akkoord mee gegaan in het regeerakkoord. Komt er plots toch een referendum. En de premier, die houdt dus helemaal niet van een referendum. Maar ja, die zegt toch heel, uh, uh, ja, ik zal maar zeggen... Uh, ja, ik wil niet zeggen vals, maar toch wel opvallend. Van ja, ik vind een referendum een gruwel. Maar we kunnen nu wel stampvoeten. Maar dat heeft weinig zin. De burger denkt er anders over. Dus we gaan toch maar kijken naar, dat, uh, naar die wet. En die gaan we een beetje wijzigen. Nou, over die inhoud van die wet. Uh, ga ik het maar niet hebben, want daar uh, zijn de geleerden het nog niet over eens. Het is vooral een, een, een suggestieve uh, verandering uh, van die wet... op dat gebied van de privacy, maar dat zullen we aanstaande dinsdag wel horen. Dan krijg je een debat waarbij uh, de VVD en het CDA gaan zeggen... nou ja, voor ons had het niet gehoeven, maar zwaar, de burger heeft gesproken... we wijzigen het een beetje. Dan gaat D66 uitventen dat ze dit altijd al gewild hebben... en daardoor heel erg blij zijn met deze wijziging. En dan gaat de oppositie natuurlijk zeggen. Ja, maar jullie waren toch akkoord met een wet waar deze wijzigingen niet van tevoren in zaten. Dus ga dat politiek uh, maar uitleggen. Dat is gewoon een hele nare situatie voor D66 en ook wel een beetje pijnlijk. Maar dat weet Rutte toch ook? Ja, en uh, ik denk juist omdat hij dat weet, hoewel hij niet uit is om D66 steeds de voet uh, dwars te zetten um, of dwars te zitten, uh, is het toch wel zo dat iedereen in die ook wel weet, als je het met z'n vieren doet... moet je met z'n vieren uh, het leed af en toe dragen. Maar er is er eigenlijk op dit moment maar één... die steeds het leed, het electorale leed... en het publieke opinieleed moet dragen. En dat is D66. En ik heb af en toe een beetje de indruk... dat er een aantal partijen, en vooral het CDA... want die hoor je heel weinig, een beetje achteroverleunt... en denkt, nou, die Pechtold heeft de afgelopen jaren... zo'n grote mond gehad. Die is dan weliswaar de fractievoorzitter. Maar uh, die moet maar eens een ton lager gaan zingen. En uh, ja, die zien daar uh, dat, uh, uh, ja, dat pijnlijke Gehannes van D66, gedwongen gehandels, uh, misschien wel met enig leedvermaak uh, aan. Want dan komt natuurlijk ook nog het afschaffen van die referendum, ja of nee, waar D66 weer in een onmogelijke ja, positie dat een, zit. En dat, Peter, is precies een, een, een, een, een, een, bijna een cursus uh, politiek, wat er de komende weken gaat gebeuren. Nou Die wet inlichting en veiligheidsdiensten, die komt er nu wel door en een aantal mensen denken, nou door ons is het een beetje gewijzigd, maar dat valt allemaal best mee. Maar goed, daar komt een uh, punt achter. En dan komt er uh, uh, uh, iets anders uh, in de, in de uh, Eerste Kamer, in de laatste fase. Dat is namelijk uh, een spoedwetje om dat referendum uh, eindelijk af te schaffen. Hm. En nu is er net dus die actie uh, ondersteund door geen stijl, geen pijl, die uh, opeens eigenlijk een referendum over uh, de orgaanwet wil hebben. En laten nou partijen die eigenlijk helemaal niks van een referendum willen weten, waaronder de Christen SGP, Unie. die overigens, uh, nee, vooral de ChristenUnie ook en het CDA ook, maar vooral de SGP ook, die de, uh, deze maand hun 100 honderdjarig bestaan vieren, uh, orthodoxe, uh, protestantse partijen. En die zeggen, ja, wij vinden het referendum helemaal niet leuk, maar ja, als het een nou toch opeens komt, dan is het ook wel weer aardig. Het is in elk kans schoon. Ja, want die zijn namelijk tegen die donorwet. Dus die denken, ja. nou, dan kunnen we nog eens een beetje in, uh, in, in die narigheid uh, en, en met moeite uh, gehaalde triomf van D66 een beetje gaan zitten peuren. En dan heb je ook weer het CDA, die er ook tegen is. Die dan een beetje achterover hangt. Dus wat gaat er gebeuren in die Eerste Kamer? Dan komt er zo'n zo uh, spoedwetje, versneld wetje, om het referendum sowieso af te schaffen. Komt er een debat over. En heb je in de Eerste Kamer de mogelijkheid, dat heet de hoffelijkheidsprocedure, uh, de hoffelijkheidsregeling, dat er dan partijen zijn die zeggen: Ja, kunnen we dat niet even uitstellen, daar nog eens technisch over praten? Vooral als we weten, er kan toch een referendum komen, dus dan is het niet ziek naar de burger... om dat opeens te gaan blokkeren, kunnen we het niet een beetje opschuiven? En dat kan misschien zomaar aan, de, uh, aan het kabinet gevraagd worden. En ja, dan is een beetje de vraag wat het kabinet uh, doet. En als er dan gezegd wordt, nou ja, oké, okay, wij zijn ook hoffelijk... wij vinden dat oké, okay, laat dat referendum dan maar plaatsvinden. Wij parkeren dat uh, weg met het referendumwetje... Uh, en uh, ja, dan komt er een hele pijnlijke situatie voor deze. 66 Want dat gaat dan over die donorwet. En ja. dan komen ze echt volledig klem te zitten. Dan komen ze klem te zitten, want dan krijg je de rare situatie... dat iedereen zegt, ja, maar over die donorwet zijn de Nederlanders wel eens. Nou, al die drie referenda de afgelopen tien jaar... daar dacht men steeds van een kabinet dacht dat, dat gaan we uh, glorieus uh, winnen... er hoeven we eigenlijk geen campagne voor te voeren. Nou, dat is gebleken dat dat steeds anders uitpakte. Dus als er een referendum over de orgaandonatie komt... over die donorwet, dan zou het wel eens kunnen zijn... dat in ieder geval weer dezelfde discussie gaat opspelen. Dat, dat sowieso? Ja, nou ja, dan moeten we er misschien toch maar even naar kijken. Nou, dan heb je echt de pop aan het dansen. Ik denk dat dat een uh, ja, zekere mate van politieke explosiviteit heeft... En ik denk dat D66 dat eigenlijk ook niet, uh, niet zal en uh, kan uh, accepteren. Waardoor het eigenlijk uh, uh, die hele referendumkwestie... waar ooit in de geschiedenis in een iets andere vorm weliswaar D66 voor was... een soort blok aan het been is. Niet alleen van het kabinet, maar vooral door die partners in het kabinet. Dat blok is richting D66 geduwd. Was dit nou van tevoren te voorzien eigenlijk voor D66... Nou, je... dat ze uiteindelijk... In de problemen zou. Komen. Nou, je zou. Uh, ik heb dat natuurlijk ook wel gepeild in Den Haag. Zo, je zou je wel af kunnen vragen: heeft D66 ten aanzien van een aantal punten bij het vaststellen van het regeerakkoord. dat allemaal wel zo handig gespeeld? Ze hebben dat uh, akkoord gegaan om dat referendum af te schaffen. Uh, zij zijn akkoord gegaan op die wet en die inlichtingendiensten niet naar hun eigen idee uh, in te dienen. ook al komt dat idee via en omweg nu uh, toch alweer op tafel. En uh, ze hebben daar in ruil voor gekregen... dat uh, straks uh, de burgemeester uh, niet meer door de kroon benoemd wordt... maar dat dat uit de, uit de grondwet uh, gaat. En dat, ja, dat is eigenlijk toch een beetje te weinig. En je ziet uh, dat, uh, ja, dat is hogere politiek... en ik hoop dat het voor iedereen thuis is te volgen... dat er echt een aantal partijen... Uh, achterover hangen in de leunstoel. Nogmaals, ik noem vooral het CDA. Een beetje de VVD. En iets mindere mate de ChristenUnie. En die kijken maar naar dat geworstel van D66... over deze uh, onderwerpen. Die mede ook door clubs als Geen Stijl... steeds uh, levend ja. en weer uh, opgepookt. Uh, levend gehouden worden en opgepookt worden. Want wat is het achterliggende doel van uh, de club van uh, Bart Nijman? Zij willen die... Uh, orgaanwet uh, tot een referendum uh, uh, laten komen. En dan is de volgende stap uh, dat ze eigenlijk een referendum willen organiseren, heeft hij van de week ook op de radio gezegd over het referendum. Kortom, men wilde van het referendum af, maar er gaat geen dag voorbij dat we het erover hebben. Kunnen ze nog iets doen, D66? Nou, ik zit niet in de rol uh, van uh, advies geven. ik zit in de rol van observator, maar heel stiekem heb ik wel eens gedacht, uh, als je nou eens uh, uh, D66 en het kabinet op dit vlak zou kunnen adviseren, dan zou ik gewoon zeggen dat uh, referendum om dat af te schaffen. Ik zou het in de la leggen. Gewoon even dat laten uh, uh, uitzieken. Uh, wachten op de staatscommissie. Die straks ook weer met een suggestie komt. Ja, misschien is een referendum eigenlijk helemaal niet zo slecht... om de burger wat meer met de politiek te betrekken. En het voorlopig maar laten zo het is. Want Kees, om het nou een beetje te chargeren misschien aan het eind nog... Hoe ver moet het komen totdat D66 zei... geen mijn postie, maar Rafiki? Nou, ik denk dat uh, achter de schermen zo langs wel eens nagedacht wordt... Uh, er moet voor ons ook wel iets aan zijn om mee te regeren. En als je steeds de deksel op je neus krijgt, en uh, uh, in de publieke opinie, politiek, uh, de wind van voren, dan komt er wel een moment dat je je gaat realiseren uh, zit ik hier wel op de juiste plek. Nou, dit is uh, panikeren, uh, wat ik nu uh, aankondig. Maar let wel, uh, er is straks een begroting, er moeten nog beslissingen over uh, hoe uh, het met dat gas gaat worden afgesproken. Er zijn volgend jaar verkiezingen uh, voor Europa, jaar, ja. waar D66 heel antwoord enthousiast over is en die drie andere partijen iets minder. Hè, die hebben thuis niet de Europese vlag in de keuken hangen. En dan komt er toch wel een soort afweging. Zitten wij hier wel op zijn plaats? Maar dan loop ik wel iets ver vooruit. Maar dat punt over blok aan het been... dat wilde ik hier wel op de zaterdag eh, vastgelegd hebben. Dankjewel. Kees Bowman, politiek commentator. Tot volgende week. Morgen begint een van de grootste handelsmissies van Nederland in China ooit. Premier Rutte gaat dan naar China met drie ministers... en een delegatie van ruim 250 mensen... die drie dagen lang de handelsbetrekkingen... tussen Nederland en China gaan versterken. Tenminste, dat is de bedoeling. En dat op het moment dat China en de Verenigde Staten zijn beland... in een handelsoorlog, kunnen wij daar ook ons voordeel van gaan mee doen. We vragen het aan hoogleraar en China-specialist Frank Pieke... van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Uh, uh, wat is... Uh, het belangrijk van zo'n uh, uh, handelsmissie, dit is niet allemaal voor de gezelligheid. Hè? Nee, dat uh, hoop ik zeker niet. Uh, er gaan, zoals u net al zei, 250 uh, mensen naartoe. Uh, en die hebben er ook goed geld voor betaald om daar mee te kunnen doen. Dus uh, zij verwachten dat uh, de premier en de andere ministers die erbij zijn, hun zullen helpen om uh, belangrijke contacten te leggen in hun veld. Uh, in China, zodat zij of kunnen investeren in China of handel kunnen drijven met China, of anderszins betrekkingen kunnen aangaan met partners in China. Maar zijn dat 250 ja. mensen die allemaal hopen aan elke Chinees één doos lucifers of één pot mayonaise te verkopen? Dat is uh, een vraag die je in de jaren 80 had moeten stellen, van de vorige eeuw. Uh, nu is China natuurlijk een heel andere economie geworden. Het is niet meer een economie waarvan je zegt, nou we gaan er naartoe, we gaan inderdaad ons product, één, één exemplaar daarvan aan elke Chinees verkopen, dan zijn we steenrijk. Uh, China is een heel andere economie geworden, uh, veel uh, ontwikkelder. Uh, een economie dat, uh, waar bedrijven heel goed kunnen concurreren met westerse Bedrijven met Nederlandse bedrijven, uh, zeker ook in China zelf. Uh, en dat betekent dus dat je daar heel goed beslagen ten ijs moet komen uh, en niet kan zeggen van hier heb ik een leuk doosje lucifers of wat dan ook nog en dat de Chinezen de hoop lopen om dat te kopen. En voor concrete plannen zijn er dan? Uh, van de delegatie? Yeah. Dat hangt dus van de individuele leden oh ja, van de delegatie. Uh, ik neem aan dat het voornamelijk bedrijven zijn die uh, op zich niet heel sterk nog aanwezig zijn in China. Uh, want als je al een hele sterke aanwezigheid hebt, dan hoef je natuurlijk niet nou mee ja, dan te gaan dan met. Het voorbeeld, gaan. iets concreets. Wordt er niet allemaal uh, voorgebakken? Uh, natuurlijk wordt het voorbereid, want anders heeft het geen zin. Dus uh, er is een uitgebreid programma van, uh, van bijeenkomsten... van matchmaking-sessies, uh, van uh, lunches en dergelijke... waar geselecteerde Chinese bedrijven en overheidsorganen... vertegenwoordigd zijn om te praten met de ministers en de delegatie. Uh, Uiteraard. En dan nog een keer mijn vraag of u iets concreet kunt noemen. wat, wat Een bedrijf, wat daar iets gaat verkopen? Of, um, het verkopen van dingen in China is uh, natuurlijk nog steeds belangrijk, maar ik denk dat het uh, veel belangrijker is voor Nederlandse bedrijven, dat doen we natuurlijk ook best al wel heel erg veel, is investeren in China en partners zoeken uh, die misschien dingen in Nederland willen verkopen of in Nederland willen investeren. Maar wat voor spullen dan? Um, nou, uh, wat wij in Nederland natuurlijk heel goed kunnen... zijn landbouwproducten. Dat is merkwaardig genoeg en heel kunnen belangrijk. Kunnen daar toch ook? Ja, maar uh, wij produceren dingen van een kwaliteit... waar zij daar nog niet noodzakelijk maar dat kunnen zijn. Ik dacht dat tippen. we daar vanaf moesten van dat gevlieg... Met, met, met, met tomaten over de hele wereld. Ja, nou, het zijn bloemen ook vooral. Ah, ja. dat, dat is een heel belangrijk product. We uh, moeten dat allemaal niet meer doen. Het is allemaal vervuilend. Moeten ja, daar, daar heb kweken. ik niks mee te maken. Dat is mijn beleidsterrein niet. Dat moet u vragen aan de D66 en andere politieke partijen... waar we. Het de bloemen. Nee, uh, nou, het is wel om, om, om even aan te schuiven, meer in politieke zin. Uh, kijk, Nederland is natuurlijk uh, nu al heel erg actief uh, qua bouw, de infrastructuur. Inderdaad, uh, landbouwgebied, uh, inderdaad zijn wij in Wageningen hmm. de grootste en belangrijkste innovators van de hele wereld. Dus wij zijn voor Chini, China heel erg belangrijk. Maar het meest interessante politieke wat eraan vast zit, is dat, en uh, je ziet het vandaag op de voorpagina van de Financial Times staan. Dat de Amerikanen nog eens een keer scherp eh, die Russische rijken gaan aanpakken. Mm. En er is een ongelooflijke handelscrisis gaande tussen het Westen en China. En vooral in het bijzonder uh, de Amerikanen en China. En die willen handelsbarrières opleggen. En zware heffingen toepassen op producten uit China richting uh, Amerika. En de Chinezen gaan het omgekeerd doen. En waar zijn dan de handige handelaren? Hè? De, de, de slimmerik al. Uh, van eeuwen, sinds eeuwen lang. Dat zijn de Nederlanders. En die zitten net op dat cruciale moment... van zo'n enorme economische clash... tussen Amerika en de VS. Lopen al die Nederlanders daar rond. En die kunnen in dat gat misschien wel. Ja, dat is... Dus meneer Pieke, van eminent belang dit... Uh, ja, ik denk het zeker. Maar er zijn twee dingen die door elkaar heen lopen natuurlijk. Dit is een handelsmissie. Uh, en zoals u net uitlegde, dat is inderdaad precies het belang daarvan. Aan de andere kant is Nederland natuurlijk uh, een onderdeel van uh, Europa... en van de westerse wereld. Um, en uh, zoals we, neem ik aan, allemaal gemerkt hebben, is er de laatste paar maanden, half jaar ongeveer, steeds meer een, laten we zeggen, een kritische houding ten opzichte van China. Zelfs een anti-Chinese houding oh. uh, groeiende. Uh, en dat heeft te maken met issues van, uh, van, van mensenrechten, van uh, het idee dat het een dictatuur in China is, maar ook met uh, een angst voor China's steeds belangrijke uh, wereldrol. Uh, niet alleen op het gebied van handel, maar ook op het gebied van veiligheid en dergelijke. En daar is men in het Westen nu steeds banger voor. En al zodanig zit Nederland steeds meer de afgelopen paar maanden... in een westers blok dat zich begint te vormen... Tegen China, um, maar ook tegen andere landen zoals Rusland, Turkije, Iran en dergelijke. Um, dat zijn landen die uh, zich ontwikkeld hebben, die uh, krachtig zijn geworden, geleid worden door een sterke, vaak autoritaire leider, maar die kan bogen op grote steun onder de bevolking. Uh, en die niet meer uh, het pikken dat het Westen hun vertelt hoe ze hun maatschappij en politiek moeten inrichten. En ja, dus. Zo'n handelsmissie die gaat daar toch niet gezellig met zo'n uh, glaasje een uh, beetje lopen toosten... En dan tussendoor nog eens even mompelen. dat het met die mensenrechten toch niet alles is hoor. Daar. Nou, je moet dus. Uh, ik denk dat de kunst is voor Rutte. en daar is hij volgens mij heel goed in. om die twee discussies gescheiden te houden. Um, dus aan de ene kant handel. Investeringen, economische betrekkingen, integratie, of mondialisering. Allemaal goed, daar doen we graag mee. Zeker met jullie, want zonder jullie kunnen we het niet. Aan de andere kant uh, is er een, een, een ontluikend uh, conflict en concurrentie tussen steeds meer, niet alleen de Verenigde Staten en China, maar steeds meer tussen de westerse wereld. En de niet-Westerse wereld, waarvan China natuurlijk de meest belangrijke component is. Uh, en dat zal hij apart, denk ik, hoop ja. ik ook, met Xi Jinping en met Li Keqiang, de premier, aanstippen. Maar dat doet hij omdat hij anders gelazen krijgt met het parlement hier. Want altijd de vraag op het moment dat Rutte nog niet de vliegtuigtrap ja. af is, wordt hem al gesteld: Heeft u ook de mensenrechten? Ja, en dat wil ik nou uh, een beetje loskoppelen. Want het punt van China's politieke uh, systeem uh, is niet mensenrechten en democratie. Het, uh, dat zijn dingen waar we van oudsher op hameren. Hè, de dominee en de koopman, zeg maar, of de pastoor en de koopman. Uh, die discussie is voorbij. We moeten aanvaarden dat China een land is dat zichzelf bestuurt... op haar eigen manier, dat we daar geen verandering aan kunnen brengen. Dus je bedoelt, dat we moeten dat... je daar gewoon helemaal maar niet, niet meer over beginnen dan? Uh, jawel, maar in dat de context van het begrip... dat er een, een heel gevaarlijk conflict kan plaatsvinden... tussen China en het Westen. En dat we daarop moeten zeggen van, wat jullie doen in China is af en toe niet zo fijn. Jullie zijn heel revanchistisch ten opzichte van het Westen. Jullie zoeken ook het conflict. Jullie lopen heel erg hard te praten over, dit is China's unieke moment om in de wereld een leidende rol te gaan spelen. Uh, om uh, de honderd de jaar vernedering door het Westen eindelijk eens een keer ongedaan te maken. Dat is niet een handige manier om het te doen. Maar wij in het Westen zijn daarmee bezig om daar op antwoord te zeggen van, wij in het Westen hebben eigenlijk uh, de de, de, uh, de beste politieke systemen er zijn. Wij moeten ons verdedigen tegen de, tegen de Chinese hak in het ja. zand. Kijk, en dat is een houding waar je, je moet zeggen, daar moet je vanaf. En dat gaat ver voorbij de discussie over mensenrechten en democratie. Ja, precies dus. Dan denk je, we gaan lekker handen voeren... en uh, we koppelen dat helemaal los, dat praten over die mensenrechten... Nou, dan heb je daar dus ook geen last meer van. Nee, dat heb je de, maar je dat moet een andere politieke discussie voeren met China... die niet gaat alleen over de te beperkte uh, issues van mensrecht en democratie moet zeggen van... Voordat je het weet, zit we in een langdurig chronisch conflict... waar we allebei uh, niet goed uit zullen komen. En dat is veel en veel belangrijk. En dan moeten wij aanvaarden, dat China een politiek systeem is... waar we mee moeten omgaan zoals het is. En het volgens ook zeggen, mij zijn de doen die je... Chinezen buitengewoon gevoelig voor dat juist dat argument. Dat hè? denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Maar en en je dat... kan natuurlijk ook zeggen... luister, wij zijn het niet eens met het regime. Dat gaat naar een dictatuur toe. Dus we drijven geen handel met je. Dat zou principieel zijn. Uh, dat zou heel principieel zijn, uh, maar het is niet alleen handel. Want als je dat doet... Dan Schuif je China nog meer in de verdediging of in de aanval. En dan creëer je juist een conflict, of dan vererg je een conflict, waar we allemaal veel slechter uit zullen komen. Dus de, de inzet is veel en veel hoger nu, en heeft ook direct met ons te maken, onze belangen. Dan alleen de discussie over mensenrechten en democratie, hoe belangrijk dat ook is. En als je dat doet, kan je volgens mij alleen nog maar handel voeren met Friesland. Uh, nou. dat... Dat is onzin natuurlijk. Nou, maar dat is, er zit wel een grond van waarheid in. Want voordat je het weet, ga je zeggen: we gaan geen handel drijven met Rusland. We gaan handel drijven met Turkije. We gaan handel drijven met Iran. We gaan geen handel drijven met, uh, met Mexico. Niet met uh, Nigeria. Niet met, heel Afrika. Uh, heel Afrika. Uh, dan houdt het rap op, denk ik. He, maar het punt is, het gaat niet meer om mensenrechten alleen. Dat is een te beperkte discussie. Kees? Ja, het is uh, leuk om, uh, dat kunnen mensen thuis ook even doen... als ze nog meer informatie over de reis willen hebben. Inschrijven is overigens niet meer mogelijk. <lacht> he, want ze vertrekken <lacht> na het weekend. Maar kijk maar eens bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar uh, zie ik niet zoveel mensenrechten inderdaad zijn. Het is echt de grootste handelsmissie ever. Ooit mm -hmm. gehouden door Nederland. Niet naar China, maar sowieso. Oh, ja. he, gaan inderdaad uh, uh, uh, dit K. gisteren, dat is uh, wel iemand die natuurlijk wel iets van mensenrechten weet. En ook weet hoe dat in de Veiligheidsraad uh, gaat. Hè. Dus politiek komt natuurlijk wel iets aan de orde. Hè, want Nederland is tijdelijk voor een jaar zitting. Uh, die heeft een stoel in de Veiligheidsraad. Maar Carola Schouten voor de landbouw. Bruno Bruins voor de gezondheidszorgsector. De health sector. daar zijn wij heel erg goed in. Denk vooral maar aan uh, Philips, die geen peertjes meer maakt. Maar uh, vooral röntgenapparaten. En staatssecretaris Tientje van Veld. Over. Men wil ook veel doen op het gebied van uh, milieuvoorzieningen. En daar mm -hmm. is wel iets voor nodig. Ja. Ik ken China niet zo goed als u, maar ik heb wel begrepen dat ze daar niet uh, allemaal 1,4 miljard mensen het afval scheiden. Maar in nou, in ieder wel, geval... ik, hebben, ik las laatst een artikel dat ze op, op, dat er met uh, luchtverontreinigingen enorme stappen voorwaarts ja. zijn te maken. Ja. Dus... Maar het belang eigenlijk in China nu voor een handelsmissie is dat in de jaren 80, jaren 90, vorige eeuw, kun je zeggen: van nou, we gaan onze producten verkopen. Want wij hebben producten die we alle, alle Chinezen hebben. Nu moet je je producten aanpassen aan de Chinese markt. En die producten zijn vaak niet meer zo'n noodzakelijk als consumentenproducten, maar het zijn meer producten die gekocht worden door bedrijven of door overheden. En dat moet je de Chinese markt heel goed kennen. Wat zijn de vereisten? Wat willen we precies hebben? En hoe passen we dat aan? En dat is lastig om dat vanuit Nederland te doen. Dus wat bedrijven steeds meer doen, grote bedrijven, namelijk is vestiging in China neerzetten, waar ze ook dingen produceren en ontwikkelen en ontwerpen. En dat is iets wat Philips bijvoorbeeld heel erg goed doet. Philips is bijvoorbeeld eigenlijk bijna een Chinees bedrijf geworden... voor zover het opereert in China. En natuurlijk niet elders in de wereld, maar ze hebben een hele grote vestiging... die uh, redelijk losgekoppeld staat van de rest van Philips. Die bedienen de Chinese markt, ontwikkelen daar lokale producten... Ont en ontwerpen ze, verkopen ze daar en andere bedrijven niet noodzakelijk, de Nederlandse de buitenlandse bedrijven... die doen dat ook. En dat is echt een manier om te doen. Dus niet meer vanuit hier zeggen van... nou, we hebben uh, uh, papieren kopjes, die willen ze vast in China ook hebben. Want die maken ze heel goed. Sterker nog, het papieren kopje dat hier staat... komt uit China. Dus dat heeft geen zin meer. Maar de Chinezen stellen daar natuurlijk wel een eis aan vast. Namelijk, als je dat doet hier in China en op die manier gaat produceren... betekent ook dat de know-how die je er hebt, dat je die ook in China... A, gebruikt, maar B, met ons deelt. Zeker, maar je ontwikkelt die dan ook al, ook voor een groot gedeelte al in China. Dus research exact. en development vindt ook al plaats in China. Het is dus apart. Ja. Tot slot nog één vraag. Uh, we hebben het over de mensenrechtenkwestie gehad. Zeggen die Chinezen nou ook wel eens in dit soort uh, overleggen... jongens, uh, luister, we zijn meer dan honderd jaar lang door jullie totaal vernederd. Sinds een paar jaar worden we weer serieus genomen. Zijn we naar macht. Mm -hmm. Realiseren jullie dat wel? Een soort van ja. semi-slavernijdiscussie. Ja. Uh, nou, dat is een, een, een standaard argument dat altijd door Chinese regeringen wordt gebruikt. Uh, maar de laatste jaren onder Xi Jinping veel en veel meer. Uh, dat is onderdeel van het, de vertelling die China nu. Het ver, verhaal dat China vertelt uh, aan zichzelf met name, maar ook aan buitenlanders. Van kijk, jullie hebben ons 100 jaar tot 1949 vernederd. En daar hebben jullie ons de hele tijd geïsoleerd. Uh, wij, maar nu is ons moment. Aangebroken. Nu pikken we dat niet meer. Nu hoeven we dat ook niet meer te pikken. En nu moeten jullie dansen naar onze pijpen inplantsen. Andersom. Dat is een verhaal dat steeds sterker wordt. En dat is precies het punt wat ik wilde maken. Daar zit een hele gevaarlijke conflict. Kant aan. En wij reciproceren door te zeggen: van oké, okay, dan gaan onze hakken ook in het zand, krijg je een westersblok eh, voordat je de weefpieter pop aan het dansen. Dus je moet heel erg waakzaam zijn, trouwens, van China, je eigen belangen heel goed kennen en definiëren, eh, maar altijd het idee hebben dat je er met z'n tweeën uit moet komen. Want anders krijg je een conflict waar we allemaal niet op zitten te wachten. Kortom, een zeer belangrijke missie met uh, verstrekkende gevolgen. Zeker. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met de hoogleraar en China-specialist... Frank Pieke van de Universiteit Leiden. Het ging dus over de Nederlandse handelsmissie. Die u heeft het van Kees gehoord. U kunt helaas niet meer inschrijven. Maar we vertrekken maandag naar China. Hartelijk dank. begonnen is, hè? Tralala, hopsegadee. Uh, hoe heette het nummer? Dit heette She Moves. En het wordt uitgevoerd, ik had er nog nooit van gehoord, alle varben featuring Graham Candy. Met kwaadige combinatie. We zoeken dat later uit. Veel rashonden zijn zo doorgefokt dat ze dag en nacht lijden. Ze hebben een te kleine schedel, bijvoorbeeld, met altijd hoofdpijn tot gevolg of een te platte neus en dan kunnen ze niet goed ademen. Maar waarom zou je eigenlijk een rashond willen? willen? Zou niet moeten uitmaken hoe een hond eruit ziet. Het Gaat erom dat hij gezond is, sociaal goed geluimd en niet altijd bijt graag. Bij ons is dierenarts Steef Somers. Hij is een warm pleitbezorger van de premium bastardhonden. honden. Hij fokt gewoon verschillende hondenrassen met elkaar gebaseerd op gezonde genen. Hartelijk welkom meneer Somers. Dank u wel. Van kliniek voor dieren in Woerden. Ja, eens even eerst over die ras uh, ik heb al een paar dingen genoemd. Een kleine schedel, een, een te platte snuit. Wat, wat zijn er nog meer voor problemen? De doorzakkende poten, hè? Ja, de problemen zijn eigenlijk uh, legio. Maar dat is, uh, kijk, de premium bus dat is eigenlijk ontstaan. Omdat uh, de groepgemeente, de burger, die weet niet meer... dat je, als je een hond wil, ook een kruising kan nemen. Dus die komen eigenlijk automatisch in de rasondehoek En... Uh, uh, ja, de mensheid heeft daar honderd jaar aan zitten... Knoeien. En uh, uh, door intilt en het vasthouden van bepaalde dingen. die men mooi vindt. is dat een beetje uit de hand gelopen. En wij, wij zetten daar positief tegenover. Jongens, het kan ook anders. Als je een leuke sociale hond wil van 20 kilo. dan uh, hebben we daar een alternatief voor. Weliswaar op hele kleine schaal, maar het, het is niet meer dan een signaal. En. Vanuit een uh, ja, innerlijke drang uh, zijn we dat uh, initiatief begonnen ja. vijf jaar geleden. Maar goed, je hebt dus aan de ene kant heb je dus de rashonden... met, met de problematiek die, daar, die daarbij hoort. Helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je natuurlijk de vuilnisbak. Dat is dus een hond ja, die gewoon is... van allerlei mogelijke genen door elkaar heeft geklutst. He? Zoals, leuk uh, zoals uh, waarschijnlijk uh, u en uw partner ook geen familie van elkaar zijn... Hoop ik. Ik geloof het niet. Nee. Uh, het is net goed eraan. Vuilensbak, dat, dat, dat klinkt al... Uh, nee. Dat zet hem al even weg. Waar ja. uh, komt dat wij woord vandaan dat eigenlijk? We hebben gechargeerd en gezegd... Oké, okay, het kan ook premium. Ja. En dan de premium vuilensbak. Ja, maar goed... Precies, het, het was toch in de volksmond vuilnisbak... en dat was toch ja. alleen maar heel liefkozend. Ja, maar in die old days hadden u en ik hadden gewoon een hondje... Ja. en dan de die en de fokkers, die hadden dus rashonden. Maar dus, nou. dus er was een goede was balans. Suffris, er waren rashonden en het... Strafje... sufgescheerde uh, poedel of, of zo'n zo, zo, nou ja. zo bokser met zo'n zo klein knopje. Straks heb je, hebt, straks, je, hebt, straks, je hebt iemand beledigd. Uh, maar goed, die rashonden, dus daar zitten natuurlijk ook prima veel, honden hoor. bij. Ja, sowieso. Nee, maar, maar goed, een, een vuilnisbakje... Dat is gewoon, nou ja, inderdaad liefkozen. Dat is iets wat gewoon, laten we zeggen, is ja. ontstaan. Gewoon doordat er allerlei mogelijke ja. honden elkaar leuk vonden. Het grappige is dus dat ja. mijn collega tafelgenoot, die gaat over genetica. Ja, die uh, zit er hardcore, heel belangrijk stelend te, hardcore, te luisteren, ja. die, die, zal, die kan in het volgende kwartier bevestigen dat, dat er uh, niets mooier is dan heterosis. is. Nee, wat? Is dat is heterosis. Dat is geen uh, roos of wat dan ook. Heterosis wil zeggen dat je allerlei genen met elkaar mengt. En dat er dan, als er kleine mankementen zijn, dan vangt dus de gezonde counterparter uh, van het chromosoom dat op. Dat heet heterosis. En dan wordt dus volkomen aan voorbij gegaan in de rashondenscene. Uh, en met door het kruisen van wildvreemden honden die weliswaar, waarom zijn ze premium? Omdat we, zij gaan eerst door een toets heen op, die, op mijn dieraadstafel Kijken we van, ze vallen eigenlijk op. Hé, hey, dit is een relaxte hond op mijn dieraadstafel. Wauw, dat is een leuke hond van ongeveer 20 kilo. Dat is dan, dan wel bijvoorbeeld een rashond? Ja, die, die, die komen gewoon en passant. Komen die ja? voor controles, check-ups, ja. whatever. En dan, op een gegeven moment, dan heb ik hem weer in de smiezen. En dan zeg ik, hé, hey, uh, wil je meedoen aan ons initiatief? Ja, en, um, kan een vrouwtje of vervolgens een mannetje zijn. gaat hij ja. nog eens even door de veterinaire mallenmolen. Dan onderzoeken we hem, testen we heupen... en uh, bekijken of hij of geen uh, zichtbare gebreken heeft. En dan krijgt hij bij mij in de databank krijgt een, een merkje, ja. Premium Bastard. En zo heb ik honderd honden in mijn, uh, in mijn En die dat, gaat u dan kruisen met elkaar? En dan op een gegeven moment wordt er een teefloops. En, dan zeg en ik gaat dan de, de Spaniel met de herdersot? Uh, dat is niet uit te sluiten. Maar de, u noemt er wel twee op. Uh, nou ja. Die zitten niet bij mijn Oké, okay. uh, nee, nee, Maar dit is gewoon dus, je reinste eugenetica? Uh, ja, als u het zo wil <laughs> noemen, uh, graag. Maar dus het is vooral een heel... Uh, maar wie gaat dan met wie? Uh, nou, dat... Ze moeten binnen die uh, gewichtsklasse vallen. Want de gemiddelde burger die wordt uh, niet blij van een hond van 80 kilo... die je <laughs> meeneemt naar je schoonmoeder en hey, daar de borstelijnkast omloopt. Je een Pekingese met een, een nee, grote met, hond of zo. Het, dat kan het is ook geen rariteit nee, nee. Ik probeer dus ja, gewoon echt het, ja. uh, gezonde honden binnen die gewichtsklasse... Uh, maar geef eens een voorbeeld. Nou, uh, wat we nu, nu hebben... Uh, daar is ook uh, de LOS opgedoken, geloof ik. We hebben twee nesten liggen en dat is een kruis... Van een labrador maal een poedel uh, en de moeder is een kruising van een border collie en een Australian shepherd. Dat is een soort grote uh, rustige border collie, dus er zijn vier rassen bij elkaar. Nou, die hebben de toets, uh, onze toets doorstaan. En er zijn nu elf prachtige pubs geboren. En, uh, en uh, ja, die vinden hun weg. Wat ook nog meespeelt, wat ik even wou zeggen, is dat. Ja, vroeger was er echt een budgettaire kwestie van. als je geen geld had, dan nam je dus uh, ja. dat. Uh, maar die, die... rashonden waren 700, 800 euro of ja. zo. Plus. Plus. Ja. Um, en, uh, maar nu is er dus een argument bijgekomen. Of dat was er eigenlijk al van... jongens, ik wil een sociale, uh, op het oog gezonde hond. Uh, en uh, uh, niet te groot en niet te klein. En uh, er is dus gewoon een argument bijgekomen. En het is niet voor mij. Is het uh, uh, simpelweg een spin-off van mijn praktijk. Ik, mij viel dat op. Wat zijn er toch leuke kruisingen. En dat zijn we gaan, die zijn we met elkaar gaan matchen. En dat doe je ook natuurlijk omdat je af en toe, denk ik, verschrikkelijke voorbeelden ziet. Er wordt altijd gezegd, tenminste, dat vind ik het meest gruwelijk, dat er een hoop van die honden zo gekweekt zijn dat die herseninhoud in wezen eigenlijk niet meer in die schedel past. Ja, dat klopt is, dat? Dat klopt. En, maar dus. Iedere hond die er is, die helpen we. We opereren heel veel honden aan hun uh, gebreken knieën, noem het maar op, oogleden. Uh, kijk, als ze er zijn, die kunnen er ook niks aan doen. Dan helpen ze en uh, daar zijn we voor. Maar we kunnen ook uh, naar de toekomst kijken. Moeten we daar natuurlijk toch al wat aan doen? En wat mij betreft gaat dat veel te langzaam. De situatie is dat we dus honderd jaar... Uh, uh, de bol verkloot hebben. En nu moet dat dan uit het moeras getrokken worden. En er is maar één oplossing. Outcross. Ja. Outcross, dat wil zeggen dat je dus uh, bijvoorbeeld, uh, je houdt een hond uit het veld. Die wel op een, uh, ik noem maar even wat, op een Duitse herder lijkt. Mm -hmm. Maar dus niet helemaal is. En die mooie heupen heeft, mooie vierkant staat. Die kruis je erin. En dat doe je nog een paar keer. En zo krijg je dus nieuw DNA in je ras. En dan kan zo'n ras versneld opknappen, zeg maar. Want ja, ja. nu, als we op deze manier eruit gaan, dan gaat dat nog... Uh, De luisteraar hoort u gezellig trom. Het klinkt wel okay. gezellig hoor. Ja, dat. Uh... Nee, het ondersteunt u betoog meer dan. Het, het, het, het toont ook het enthousiasme waarmee u zit te vertellen. Ik vroeg ja. me nog één ding ook af. Er wordt altijd gezegd dat die honden dan hoofdpijn hebben. Hoe weten jullie dat als dierenarts? Uh, nou, allereerst het ras En uh, ja, je noemt wel een ras op. Want uh, Ross staat ook naar de King Charles uh, oh. Café Spaniel. Oh. Oh. Die oh. staat op, uh, op de, uh, met stip op de eerste plaats in jullie radiotermen. En... Uh, nou, die honden hebben een hele klein schedel... maar die zijn echt gedeprimeerd. Dus als je hoofdpijn hebt, dan heb je zelf ook... dan, dan zit je ook helemaal zo. En dat is dus feitelijk... En, zie en dat uit. zie je dus? Kijk, en beesten kunnen niet praten, maar beesten... die liegen ja. ook niet, dus wij zien dat. Wij herkennen dat. En je ziet ook en, als honden blij zijn? Dat zie je. Kwispelen? Ja, dat zie je ook als ze vrij en sociaal zijn. Dat zie je ook. En, uh... Maar het is vooral zo... Ja, nu is het opgepikt in het kader van die, van die rashondenproblematiek... Ja. Wat mij betreft is het een, een um, apart, positief iets. Jongens, dit kan ook. Als je een rashond wil, kijk goed op die rasonderwijzer. Die is ja. er. En um, als je dat wil, prima. Informeer bij je eigen dierenarts hoe het zit. Want als je naar een fokker gaat, dan is het wc-eend. Uh, adviseert wc-eend. Ja, natuurlijk. Maar u doet dit dus al vijf jaar? Ja, minimaal. Ja. En uh, u, u hebt zelf net gezegd, hoe oh, dat gaat. U krijgt gewoon een, een beest. U denkt, hé, hey, dit is een leukert. Die zet ik in mijn database. En dan Absoluut. gaat u tinderen, bij wijze van spreken. En uh, is het dan ook altijd zo dat... als u een leuk vrouwtje bij die hond hebt bedacht... of een leuk mannetje, dat dat ook altijd dan gaat, nou ja, ze te, moeten elkaar dan toch ook een, nog een beetje dus, leuk snuffelen. Ik had aanvankelijk een foutje gemaakt door evenveel teven als reutjes in mijn databestand te uh, hebben, maar dus een... een, een, een zegt uh, meer voor uw eigen aan, over uw eigen voorliefde waarschijnlijk. Nou ja, een teven wordt maar twee keer per jaar loops. Oh, Daar zit je al mee en dan moet in de logistiek van zo'n gezinnetje ook een nestje passen. Dus ik had uh, veel meer teven moeten uh, aanvinken. Re, maar in ieder geval, ja. we hebben dus dat een aantal keren gedaan en uh, wat mij betreft gaat, als iedere, uh, laten we zeggen, lokale dierenarts uh, dit initiatief zou oppikken. dan, uh, dan nee. halen we de druk van de rashonden. Maar dat gaat niet kunstmatig, dat gaat werkelijk uh, dat dat beest erop moet, om het maar simpelweg te zeggen. That's nature. Ja, ja, maar begrijp dat begrijp ik, ja. Een hond wil toch ook maar, zijn eigen keuze maken? Een hond is een, loops, er er even gaat het altijd. Er een seksuele voorlichting, maar die teef wordt Loops. En die uh, gaat dan, uh, dat, die naam, die hebben ze bedacht... omdat die dan van huis weg gaat lopen, om gedekt te worden. Ja, wel, maar, en dat willen alle honden uit de wijk? Alle niet-kasteerde die zullen daar waar, interesse in er hebben. Er is geen vrije partnerkeuze bij honden... Die <laughs> nou ja, wat dat betreft. Uh, of juist wel. Toen ik kind was, hadden wij een klein. Uh, ja, een soort. Uh, basta tackle, Waldi. En die was twee keer per jaar op jou. En die kwam dan met de tong op zijn schoenen thuis. Na, na drie dagen. Kapot. Dus dat, wat, toen was ze nog. Die wel had de zijn. hele wijk bediend. Vrije liefde, jaren zestig. Ja. ja. <laughs> Nou goed, het is, een, het is een, we passen ook weer een nest, premium bastards gefokt hè? Absoluut. Ja, die zijn nu zo 7,5 weken oud ja. ja. Gaat het goed met ze? Ja, nou het gaat hartstikke goed, ze zijn bijna weg. zijn dan eigenlijk? Deze honden die, die kosten gewoon 750 euro. Oh. Zeggen we. Uh, dan heb je dus een uh, hele goede hond. We hebben er wat huiswerk in zitten. En uh, de Frans Grotepas, die, die, de eigenaar van de teefjes op dit moment... die heeft zes weken vrijgenomen. Nou, wie doet dat? Ja. Dank je wel, Frans, bij deze. <laughs> en uh, we hebben nog één reu over. En dat wordt de nieuwe stamhouder ja. van de volgende generatie Premium Bastard. Okay. En die heette uh, altijd Bill... Oh. Ik wil dan ook een oproepje doen van wie wil... Bill. Wie wil Bill? Maar één voorwaarde... Bill mag niet gecastreerd worden... en moet minimaal een pakje dekken. Oké. Okay. Goed. U krijgt vaste reacties hierop. We, we laten het hierbij, want we willen nog even naar uw, uw tafelgenoten. Die heeft ook een interessant verhaal. Uh, dit was Steve Somers van Kliniek voor Dieren in Woorden... met een, uh, een pleidooi dus voor gezonde kruisingen. Dank u wel. De volgende vraag. Zal de mens ooit het proces van veroudering tegen kunnen gaan... of zelfs terug kunnen draaien? Wetenschappers... Zijn ze steeds vaker met stoffen in de weer om dit te bekijken. En toch loopt het onderzoek om veroudering te stoppen vertraging op. Want de eerste wetenschappelijke testen op menselijke proefkonijnen... hadden uiteindelijk al anderhalf jaar geleden moeten beginnen, maar dat is dus niet zo. En waarom niet, gaan we horen van verouderingsbioloog Peter de Keizer van de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, waarom is dat niet zo? Waarom, waarom... Je zou denken ze staan in de rij? Ja, ja. Nou, dat is ook wel zo. Alleen de studie waar je nu specifiek naar verwijst... is er eentje waar twee problemen zijn. Ten eerste is veroudering nog niet iets wat geaccepteerd is... door de wet- en regelgevende instanties als een eindpunt. Wat je goed kan meten. We zien allemaal wel dat we oud worden... maar wat ga je dan uiteindelijk meten? En het tweede probleem met die studie is dat het uh, gebruik maakt van een natuurlijke stof. En daar kun je geen patent op aanvragen. Dus staat de farmaceutische industrie niet echt te trappelen om dat te financieren. He, want het kost ongeveer 10 jaar om een product naar de markt te krijgen en een half miljard euro. En als dat vervolgens op Alibaba voor een Habrikrat aangeboden kan worden omdat er geen patent op zit... dan nou verdienen ze dat niet terug. Dus en een... waarom zit er geen patent op? Nou, we hebben met elkaar afgesproken dat we natuurlijke producten niet willen uh, patenteren. Dat is onmogelijk bij wet. Wereldwijd. Uh, dus zoals in het verleden was het wel eens zo dat mensen probeerden een gen uh, te patenteren. Bijvoorbeeld mm -hmm. voor borstkanker. Bracca is ooit geprobeerd om uh, patent op aan te vragen. En dat vonden we allemaal on, heel onethisch. Dat klinkt ook heel onsympathiek. Ja, daarom. Ja. En wat dat voor we gezegd, maar dat product is het dan? Sorry? Wat voor natuurlijk product is dat dan? Dit gaat over een stofje dat heet metformine. En dat uh, wekt het, uh, het hongergevoel op. En dan niet echt een hongergevoel, maar op uh, cellulair niveau. Dus de cellen die denken dan, er is geen eten aanwezig. En dan gaan ze in onderhoudsmodus. En je kunt twee dingen doen als een cel. Je kunt ofwel delen, en dan vergelijk uh, zeg maar, je ja, vergelijken met hardlopen. Dan loop je gewoon veel schade op. Of je gaat in onderhoudsmodus en dan ben je heel erg beschermd tegen schade. Dus als, als wij nu gewoon een normaal dieet hebben en we nemen zo'n stofje erbij... waardoor onze cellen denken er is geen eten... Ja. dan gaan ze zichzelf veel beter onderhouden. En als we dat in muizen doen, of in vliegen of in wormen... waar vaak verouderingsonderzoek plaatsvindt... dan zie je dat die langer leven. Ja, nou, ik zag vorige week... was volgens mij in de Volkskrant bijlagen stond zo'n muisje, zo'n ja. oud muisje voorop. Uh, en daar ging het over muizen... die ze dus heel erg oud hadden kunnen laten worden al. Was dat met dit stofje? Nee, dat was uh, met ons stofje. Oh. <laughs> dat is een ander stofje. Ja, ja, dus wij, er zijn meerdere zijn, ja. wegen die naar Rome leiden. Dus Stast. traditioneel gezien is veroudering... Uh, weten we eigenlijk al 2000 jaar wat we aan veroudering moeten doen. Namelijk meer sporten en minder eten. Dat is al. Cicero uh, heeft het al in uh, 1944 voor Christus uh, ooit opgeschreven. Dus we, en dat is eigenlijk nooit echt veranderd. Nou, we weten allemaal hoeveel dieet, blog er wel niet zijn inmiddels. Het is een heel populair onderwerp met miljarden investeringen. Er zijn inmiddels sinds een jaar of twee een aantal dingen bijgekomen. En uh, daar zijn wij er één van. Dat was dit stofje. Wij zijn, we weten nu sinds een jaar of tien ongeveer wat veroudering veroorzaakt. Namelijk schade aan de DNA. Die hoopt zich op met de tijd. En wij zijn in staat gebleken om de cellen die zo beschadigd zijn dat ze veroudering veroorzaken, uh, dat we die kunnen doodmaken met een stof die we gemaakt hebben. En uh, als we dat dus doen in muis die al oud zijn, dus dan halen we die foute oude cellen weg, dan konden we ze weer een klein een beetje ja, jonger maken. En dan bedoel ik meer energie, meer haar... en de organen beter laten functioneren. Ja. Dus dat was uh, iets anders dan uh, een hongergevoel opwekken... Wij, wij halen echt de roest weg. Dus het hongergevoel opwekken, dat voorkomt de vorming van de roest op de auto. Wij ja. halen de roest weg. Ja. En dat wordt al uh, toegepast op mensen. Of toegepast, Ik bedoel, dat wordt al. Ja. ja, dat wordt illegaal toegepast door mensen zelf. Dus ja. uh, om dit ook weer naar de mensen te krijgen op de juiste manier, hebben we dus een hele lange weg voor ons. Ja. Dus wij zijn eigenlijk, we denken eigenlijk dat we dat niet als eerste voor veroudering moeten gaan testen, maar voor een, een, een zware indicatie, als uh, in, dat, in ons geval uh, terminale kanker. Daarvoor willen we dan eerst uh, de klinische. Studies gaan uitvoeren. Um, maar mensen willen daar niet op wachten. Dus er zijn nu mensen in Amerika die, die het geld hebben... om dit zelf op zichzelf te gaan toepassen. En die doen dat? En die doen dat. En dat is eigenlijk iets wat uh, een trend is... die we steeds meer zullen gaan zien. Uh, medische informatie was vroeger achter een betaalmuur. Daar kwamen we gewoon niet bij. Alleen als je in, de, in het veld zat. Um, en stoffen zijn steeds meer ja. beschikbaar op internet. Dus ben, die... Bent u misschien eigenlijk tachtig... 90, ja. Nee, maar dat u al die tijd de gedachte heeft van, hé, hey, ik neem er dus wat van. Nee, ik, uh, dus, uh, ik ben daar heel tegen nu dat mensen dat zelf gaan proberen. omdat we, Het is een nieuw medicijn, dus we weten nog heel veel niet van de bijwerkingen. Hoe oud bent u dan? Uh, ik ben dus, uh, 37, Oh gegaan, dus, uh, valt nog mee. Maar, maar mag ik waarschijnlijk de domste vraag van de dag stellen? Maar ik dacht dat met eigenlijk iets was... Wat uh, je slaapritme kon regelen ja, als dat... Uh, dat is melatonine. Als dat melatonine. Dat is een andere. Ja, dus die, uh, daar, dat, dat, dat willen mensen nog wel eens nemen tegen een jetlag bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat heb ik zelf ook wel eens geprobeerd. En uh, nou, de resultaten zijn wisselend. Oh. Dus slaap is ook zeker belangrijk. Uh, het effect op veroudering is nog heel erg moeilijk uh, ja, om te onderzoeken eigenlijk. Dat is nog niet zo goed gelukt. Dat is ja. een andere stof. Maar metformine en rapamycine en, en, uh, en resveratrol, dat is de rode wijn. Dat zijn allemaal stoffen die eigenlijk zorgen dat het lichaam zichzelf beter kan onderhouden... En dus minder roest opbouwt. Maar metformine is toch al een stof die heel erg lang bestaat. Ja. En ook bekend is. Zeker. Daarom, daarom is dat ook een van de eerste die nu bij mensen toegepast wordt. Dat is dus. Er zijn ontzettend veel studies in muizen en vliegen en wormen gedaan en die allemaal laten zien dat het goed werkt. Uh, zou je er op willen gokken dat het in mensen ook goed werkt? Ik denk het wel. Alleen ook daarvan geldt, weten de bijwerkingen niet. Dus dat is... Uh, hè, wij zijn geen vliegen om het maar te noemen. Dus dat, dat is het probleem met al die uh, stoffen die we voor veroudering willen testen. Die moeten extreem veilig zijn. Als we een stof testen voor terminale kanker... of voor hart- en vaatziekten of Alzheimer... dan mogen de bijwerkingen wel wat, wat erger zijn... dan als we dit op een gezond mm -hmm. oud persoon willen gaan toepassen. Dus wij hebben nu ook een bedrijfje opgericht... specifiek om dat product naar de markt te krijgen. En het absolute... Het belangrijkste criterium is het moet veilig zijn. Maar waarom zou je het willen? Uh, mensen ouder laten worden? Niet ouder, gezonder. Dus dat is een misvatting. Wij, uh, wij willen niet uh, onsterfelijkheid nastreven. Dat is altijd waar, iets waar ik me altijd voor moet verantwoorden als vrouweningsbioloog. Ja, maar we willen toch helemaal geen 5000 jaar oud worden? Er zijn overigens mensen die dat wel willen. Ik pleit ervoor uh. Uh, om te, voor te zorgen dat we misschien maar 90 worden. Nou, laten we vooruit zeggen wel we 100. Uh, maar dan pas op je 89ste ziek worden. Ja, want dat is het natuurlijk. Hè? Het laatste staartje van het leven... gaat vaak gepaard met allerlei ongemakken. Je ja. uh, kan toch niet zeggen... Nou, dat laatste staartje dat moeten we dan ook nog heel gezond doorbrengen. Want dan gaan we opeens maar heel gezond de kist in. Dat kan <tie> toch niet? Nou ja, in, in, bij de muizen lukt dat dus. Dus ja? wij zijn nu in staat vallen om... Ja? om? Uh, nou, in ieder geval wel een stuk... Uh, kijk, er, is, er is op een gegeven moment uh, bij muizen... is er één orgaan wat een beperkende factor is. De weakest link, zeg maar. Daarom zien we dat muizen geleidelijk uh, uitvallen. Dat zien we bij mensen ook. Natuurlijk vanaf je 65 tot je 85 gaan er steeds een paar mensen. Maar als je nou weet die weakest link weet uh, aan te pakken... Ja. Dan, dan kunnen we allemaal misschien wel eens tot het einde... Gezond blijven en dan en dat zien we bij muizen dat het lukt, en dan gaan ze toch relatief. Ja, maar hoe gezond kunnen we als, we als je gezond bent, dan ga je toch niet vanzelf dood bedoel ik? Ja, in de praktijk toch wel. Dus je op een gegeven moment verouderd alles, hè. Dus, dus nogmaals met de roest op een auto, is dus misschien één onderdeel wat extreem verouderd. En dat is dan de reden waarom uh, we doodgaan Of de auto uit elkaar valt. Maar als we dat weten te voorkomen, dan gaan de andere onderdelen uiteindelijk ook wel. Ja, want ik, ik, ik dacht van, op deze manier ze stel je alleen maar die, die, die slechte jaren uit. Maar dat, ja. dat is dus niet de bedoeling. Ja, dat, dat, dat zou je verwachten. Je zou zeggen als we twintig jaar lang gezond blijven, dan ga je gewoon twintig jaar lang dood. En we nog steeds die slechte jaren. Ja. Maar dat is toch niet helemaal waar. We zijn dus echt wel in staat om uh, de gezondheid ook weer terug te krijgen, zelfs een beeld. En dan toch niet noodzakelijk de maximale levensduur te verlengen. We zien ook hier bij mensen overigens... dat 120 nog steeds de maximale leeftijd is. Hoewel we vanaf de industriële revolutie... allemaal gemiddeld steeds ouder worden... zijn er nog steeds al die jaren geen mensen geweest... die ouder dan 120 worden. Uw stelling is dat als we niks doen aan die ziektelast... van veroudering, dat we als maatschappij gewoon failliet gaan. Dat is wel een, uh, uh, uh, ja, een argument dat eigenlijk in de gezondheidszorg... voor elke nieuwe ontdekking ongeveer gebeurt, hè? Ja, dat is ook wel zo. Alleen, nou ja, nogmaals, sinds de industriële revolutie worden we steeds ouder. Maar de gebreken die komen nog steeds op dezelfde leeftijd. Dus we zijn het, het kostbaarst voor de gezondheidszorg in de laatste jaren van ons leven. Dus als we meer van die slechte jaren erbij krijgen... dan ja. gaan de kosten voor de gezondheidszorg, die rijst de pannen. Dat is nu al zo, ten ja. vijf jaar geleden is het budget verdrievoudigd voor de kosten. Ja. En dat, als we niks doen, dan hebben we dadelijk heel veel oude mensen in een slechte toestand. Kortom, de farmacie zal het niet financieren. Het is een politieke kwestie. De farmacie kan het wel financieren als er stoffen gemaakt worden... waar patent op uh, mogelijk zijn. Mm -hmm. Net gisteren is een uh, concurrent van ons naar de Amerikaanse beurs gegaan. Daar worden we hebben uh, 85 miljoen euro opgehaald, dollar, mm -hmm. om... Uh, wel een humane studie te proberen... met een stof waar ze dus patent op hebben aangevraagd. Dus het is wel degelijk mogelijk. In Silicon Valley, sterker nog, is dit booming business. Uh, als je daar aging in je portfolio hebt... dan ben je als bedrijf een veelvoud meer waard. In Nederland moeten wij dit erkennen. En ik wil graag dat wij in Nederland dit ook gaan doen... en er voorop gaan lopen. En niet alleen maar Amerika volgen. Dus ja, Mijn droom zou zijn om in Nederland... een kenniscentrum voor veroudering in de Randstad neer te zetten... waar we de beste academische verouderingsonderzoekers neerzetten. En dan uh, daar agilieert uh, bedrijven die dat vertalen naar de mens... U hoorde verouderingsbioloog Peter de Keizer. En wij zijn er gewoon na het nieuws van uur Weer. Tot zo. Woutertje Tjepieterse prijswinnaar Annette Schaap vertelde wat boeken voor haar als kind betekend hebben. Dat was zo'n boek echt een hele wereld waar ik een tijdje in was. En dat was heel fijn. Leuker dan mijn eigen wereld. En ook deze week laten we de taal weer sprankelen. We ontvangen de dichteres vaderlands, Esther Naomi Perquin, over de poëziewedstrijd het andere gedicht. Verder de zesde kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederlands. En het Louis Couperes genootschap bestaat 25 jaar en heeft daarom 10 Nederlandse singer-songwriters gevraagd... zich te laten inspireren door Couperes reisverhalen. René Appel bespreekt de TNA van Gert-Jan Verbeek. De taalstaat. Zometeen om 11 uur. Taalstaat. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Taalstaat. Morgen in Zuidas. Hoe kom ik aan een echte zaak? E hey, tip. Desnoods fake -je, dat je een druk hebt. wanhopig, is. Zo onaantrekkelijk. Ik vind hem niet smeken. Dat staat heel wanhopig.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 Boek nu een rondreis, cruise of stedentrip en profiteer van korting tot wel 100 euro per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is kras. Magistraal. neo Rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Kras Kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon. Bezoek na Neo Rauch in de Fundatie ook als Het Nijenhuis met Beeldentuin, collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl. NTO Radio 1.